Twee uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dader van de aanslagen in Noorwegen... heeft voor zijn manifest passages overgenomen van de Juna-bommer. Teksten over feminisme en over multiculturalisme... zijn door Anders Breivik letterlijk... of met een hele kleine aanpassing overgenomen. Ted Kaczynski, die bekend werd als de Juna-bommer... pleegde van 1978 tot 1995 in Amerika aanslagen met bombrieven. Drie mensen kwamen daarbij om. Breivik wordt de komende dag voorgeleid. Hij heeft eerder al een bekentenis afgelegd... en wil volgens zijn advocaat uitleggen hoe hij tot zijn daad is gekomen. Bij de bomaanslag op het regeringscentrum in Oslo... en de schietpartij op het eilandje Utoya zijn 93 mensen omgekomen. Het kamermeisje dat oud-IMF-topman Dominique Stroos-Kaan... beschuldigt van verkrachting, heeft voor het eerst de publiciteit gezocht. Ze heeft een interview gegeven aan Newsweek. In het weekblad zegt Navisatu Diallo haar naam te willen zuiveren...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 In de staat New York zijn de afgelopen dag honderden homostellen getrouwd. Sinds zondag is het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht in de staat toegestaan. Kort na middernacht trouwden twee vrouwen in Niagara Falls in het bijzijn van hun kinderen en kleinkinderen. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van de staat New York stemden eind juni in met het legaliseren van het homohuwelijk. In verschillende steden in de staat werd er tegen geprotesteerd. Demonstranten zeggen dat het voorstel erdoor is gedrukt en dat er niet, zoals in andere staten, een mogelijkheid voor bijvoorbeeld een is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 hadden ze een grote hit met uh, A Horse With No Name. En daarna volgden er een rijtje singles die wel legendarisch zijn... maar geen hit werden. Denk aan I Need You, Ventura Highway... en Sister Golden Hair. In 1983 zijn de drie heren van America helemaal terug met The Border. Een goede nacht en uh, welkom bij uh, Caro's Nacht van het Goede Leven. De komende weken zonder Adelien. Zij geniet van een welverdiende vakantie. Mijn naam is Martijn Grimiers en vannacht... En ook de komende twee weken ben ik uw gast, hier en neem ik u mee door de nacht. En wat gaan we allemaal doen? Nou, als u het wilt weten en tot zes u niet te slaap kunt vatten... of gewoon lekker wakker bent, u bent van harte welkom om te alle tijden te bellen. 0800-1121. En het komende uur wilde ik het met u specifiek eens hebben over de afgelopen week en de week die komen gaat. Hoe was uw week? Zat u op de camping en bent u verregend of bent u nog gewoon aan het werk? En zat u de hele week af te tellen naar het moment dat uw vakantie begint? Heeft u iets bijzonders meegemaakt? Iets dat uw leven volledig op zijn kop zette? Of was het gewoon een week zoals alle andere weken? En wat verwacht u van de komende week? Misschien bent u op dit moment wel onderweg naar uw vakantiebestemming. Net vertrokken voor een lange nachtelijke rit. Of komt u net thuis? U kunt mailen ook het Goede het uh, hetgoedeleven.kro.nl hetgoedeleven of bel me op 0800-1121. Ze kondigden ze aan op hun Facebook site dat ze werken aan een nieuw album, The Stereophonics. Dit is Have a Nice Day van het album Just Enough Education to Perform. said to many folks, just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel in new tomorrow coming on. And when he'd smile, his eyes would twinkle up and far. Roger Whittaker New World in de morning. Uh, op de kermis in van Tilburg is het straks uh, Roze Zaterdag. Begonnen als homo-integratiefeest is uh, Roze uh, Zaterdag, Roze Maandag uitgegroeid tot een uh, evenement van iedereen en voor iedereen. En dit jaar voor de twintigste keer. Maar waarom wachten tot overdag als je ook gewoon om twaalf uur s'nachts uh, kunt beginnen? Op initiatief van Kermis FM is dus zo'n twee uur geleden de valse start gegeven aan Roze Maandag. En verslaggever Wendy Beenhakker van Kermis FM. Is daar nu nog? Goedenacht. Goedenacht Martijn. Hi. Het is ja, daar... ik, uh, ik, ik sta in de Lollipop. Oh, ja, en je hoort het misschien wel een beetje. Het is hier een hartstikke gezellig. Nou, de Lollipop, dat is uh, de gay bar van Tilburg. Hè? De sfeer is daar goed. Uh, zijn alle uh, kermisattracties de... ook nog open daar? Nee, nee, nee. De kermisattracties zijn dicht. Die moeten om 1 uur uh, sluiten. Maar ja, de lollipop, ja, daar is het toch echt een feestje gewoon. Het is uh, hartstikke gezellig. En uh, tot vier uur vannacht, hè. Ja, waarom een valse start gegeven aan deze roze maandag? Ja, nou, het is eigenlijk een initiatief van Kermis Wem met de horeca natuurlijk. Want waarom zou je pas om 1 uur s'middags beginnen als je ook om 12 uur s'nachts al gewoon kan vieren dat het roze maandag is geworden. Dus ja, vandaar dat wij uh, ja, vannacht om 12 uur het start zijn hebben gegeven samen met Dries Roelvink. Ja, met Dries Roelvink, hoe, hoe ging dat? Ja, nou ja, die was niet helemaal één uh, met de homo's geloof ik. Maar hij was, vond het wel heel erg leuk om op te komen treden. Dus uh, in een uh, ja, afgeladen café uh, heeft hij uh, enkele nummertjes uh, ten horen gebracht. Helaas niet in een roze slip. Hebben wij uh, uit betrouwbare uh, bronnen vernomen. Maar ja, nou ja, dat, uh, dat mag de pret niet drukken. Maar hoe zag het openingsmoment eruit? Was het het optreden van uh, Dries Roefink? Of was er nog, ging nog iets aan vooraf? Een lintje die werd doorgeknipt? Of... Uh... Nee, geen lintjes, dat doen we natuurlijk niet ja. aan. We hebben met z'n allen afgeteld op de heuvel, op het, uh, ja, het grootste plein hier in, uh, in Tilburg. En uh, afgeteld en uh, tot 12 uur en daarna gewoon één groot feest gebouwd. Want dat is wat wij met Roze Maandag natuurlijk gewoon doen, hier ja. in Tilburg. Hoe, hoe belangrijk is die Roze Maandag nog? Ik zei het al, het is eigenlijk een, een homo integratiefeest, zo is het ooit begonnen. Hè? V, uh, van iedereen voor iedereen. Hoe, hoe belangrijk is die, die maandag nog? Ja, die maandag is voor, in ieder geval voor de Tilburgse kermis ook ontzettend belangrijk. 350.000 bezoekers, ja dat is natuurlijk een hele hoop. En ja, hoe belangrijk is die? Dit is eigenlijk het enige grote homo-evenement waar uh, He, Ho en Lee uh, samenkomen en samen feesten. Uh, dit is niet een kennelparade uh, waar, waar bijvoorbeeld uh, mensen in elkaar uh, geslagen worden of wat dan ook. Hier is het echt allemaal met elkaar. Heel liefdevol. Ja, en ik, ik sta hier naast iemand die die liefde wel een beetje kan begrijpen. Uh, Erik of Imka. Vandaag Erik en morgen Imka. Dit is echt een evenement. Die, dat, dat gewoon echt, het, het is liefde hè? hier zo. Dit is hartstikke lief. En uh, iedereen heeft het naar zijn zin. En uh, zolang we plezier kunnen maken... Dat is de troef hier in Café Lollipop. En wat is, wat is nou zo bijzonder aan Roze Maandag? Waarom is het waarom hier in Tilburg? Waarom Roze? Omdat iedereen dan gelijk is. Of dat je nu hetero bent, homo, biseksueel, maakt niet uit. Iedereen is één. En met elkaar samen feest vieren. Dat is het motto van Roze Maandag. En morgen ga je door het leven als Imka. Wat komt er dan op, aan en bij? Ja, Imka is eigenlijk mijn meisjesnaam. Maar ik ben al 12 uh, twa jaar Miss Lollipop. En ik doe eigenlijk al twaalf jaar de opening mee. Samen met de burgemeester, elk jaar een, een act, een artiest. Dus, uh, en morgen is dat kar in bloemen. En ik heb gehoord dat iemand van goede tijden slechte tijden langskomt. Lucas geloof ik. En hoe ziet u eruit als Imka? Dat is morgen een verrassing. Oh jee, oh, dat wordt nog even wachten Martijn. Daar moet je dus eigenlijk morgen naar de roze maandag komen om dat te, te, te kunnen... Uh, ja, te kunnen zien. En je kunt daar komen met de Roze Express. Dat is een roze trein die gaat vanuit Den Haag. Lekker karaoke onderweg en dan uh, opgehaald worden door de Roze Mars. Dan is het uh, richting het Koningsplein, want daar is om 1 uur de officiële opening. Dan is de officiële opening. Is dat, nog ook, is dat een officieel moment? Uh, hoe ziet, die, hoe ziet, dat, ziet dat er morgen uit? Ja, dat is wel echt een uh, officieel moment. Het, uh, hetgene wat daar allemaal aan voorgaat is dus eigenlijk wat wij dus noemen, je zei het net al, de valse start. is eigenlijk een beetje vals, lekker nichterig. Daar houden wij van hier zo. Dat mag ook wel, tijdens zo'n groot homo-evenement natuurlijk. Ja, dus dat is echt de valse start. En nu dan om 1 uur uh, uh, vanmiddag de officiële start. En daar, ja, ja, daar komt de kermiswethouder Joost Muller, die komt het allemaal openen. De burgemeester is erbij, Miss Lollipop, zoals je net hoorde. Erik of, nou ja, Imka dan morgen of morgen. Uh, die is erbij en uh, ja, dan wordt er geen lintje doorgeknipt. Maar dan wordt gewoon eigenlijk het start zijn gegeven voor een dik feest. Goede muziek, kaar bloemen, optredens. Nah. Het wordt fantastisch. Wij hebben er in ieder geval nu al zin in. Iedereen loopt hier ook al een beetje roze. Ik zie hier de kroeg is ook al helemaal in het roze verlicht. Roze ballonnen, roze piemeltjes heeft iedereen op zijn hoofd. Nou, het wordt hartstikke leuk. Hoe zie je er zelf uit? Ja, nee, zelf heb ik alleen een roze sjaal aan. Heel saai. Ik heb wel een roze piemeltje op mijn hoofd gehad. <laughs> en ik heb een roze zonnebril. Maar daar blijft het ook wel even bij voor mij. Ja, wij moeten ons een beetje neutraal opstellen, natuurlijk. Ja, hè? ja, ja nou ja, ga, ga lekker mee in het feest, zou ik zeggen. Wat vier uur vanavond, hè? Ga je nog door. Helemaal. Wij gaan echt uh, tot laat door en het wordt hartstikke gezellig. Moet je ook nog tot zo laat? Jazeker, jazeker. wij zitten hier tot zes uur, dus uh, wij gaan nog langer door. Oh, maar okay, uh, ja. dus, maar dus als je nog langs wil komen, kom ik gezellig hier nog voor een afterparty langs hier in Hilversum zou ik zeggen. Uh, niet Beenhakker ja. van Kermis FM, dankjewel en nog een hele fijne roze nacht. Wij gaan uh, uh, maar naar, naar, naar zo'n roze party hit. The Pet Shop Boys, Go West. De Pet Show Boys, Go West. Eh, morgen, dan is het echt roze maandag... maar de, een valse start is dus al gegeven door uh, de mensen van Kermis FM uh, om 12 uur. En uh, zojuist de uh, we heeft met uh, Wendy Beenhakker. Die zat er al uh, helemaal in. Uh, u luistert naar uh, Karo's, Nacht van het Goede Leven. Uh, u bent van harte welkom ook uh, om te reageren. 0800-1121. En misschien uh, bent u wel een van die mensen... die liever nu in de melkweg had willen zitten. Want Prince treedt daar op dit moment op... Verrassingsconcert. Vanavond werd het op het laatste moment bekend. En om 11 uur ging die in de volverkoop. 100 euro kost een kaartje. En, en ik zie hier een foto met een lange rij mensen voor de Melkweg. Lang niet iedereen is naar binnen kunnen komen. Ik heb ook al even op Twitter wat mensen, teleurgestelde mensen. Reacties gezien die helaas niet meer naar binnen konden. Maar Prins, hij treedt nu op in de Melkweg. We proberen zometeen nog even contact te zoeken met de Melkweg. Maar mocht je nou luisteren... en niet naar binnen ze, uh, kunnen komen, uh, uh, toch uw verhaal kwijt willen, bel vooral even 0800 1121. Ik zie hoe landen zich verscheuren, ik voel de kanker van cynisme.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 Liever dan mijn leven dan om het even wat. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Liever liefst elke dag. Wat ik ook wil zeggen, jij krijgt mijn woorden klein. Was ik maar een dichter.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 Thank you. Joanna, de eerste single van het tweede album Sweet Defeat van John Allen. En uh, tevens de opvolger van het succesvolle nummer In Your Light. En daarvoor uh, Stef Bos. Uh, met ik heb je lief fans uh, die Stef Bos aan het werk willen zien trouwens. Uh, die moeten nog even geduld hebben. Op dit moment speelt hij zijn theatertournee Vuurvlieg in de theaters van zijn geliefde Zuid-Afrika. Daar woont hij natuurlijk ook een, een deel van het jaar in Kaapstad. In oktober staan er gelukkig wel weer wat voorstellingen in Nederland gepland. Lovechild van Diana Ross en de Supremes. Uh, we gaan uh, door zometeen met Cressip. Uh, een van de twee nieuwe singles op het beste album van Cressip in, in 2008. Het laatste album wat uh, Cressip zou uitbrengen. Gaan we zo draaien, Go To Sleep. Inmiddels uh, heeft de zangeres Jacqueline Solo veel succes... en zijn de heren van de band ondergebracht in de band van Roel van Velsen. Gabriel en Salisbury Hill. Uh, de Melkweg is op dit moment uh, het podium van Prins. Jan Heemsbergen, na nacht. Ja, nacht. Ja, uh, van de Melkweg. Uh, is hij nog bezig? Ja, hij is zeer zeker nog bezig. Ik hoor hem helemaal niet op de achtergrond. Nee, dat komt omdat ik voor de rust even op kantoor ben gaan zitten. Dan okay. zouden we elkaar niet zo goed kunnen verstaan. En, uh, maar uh, wat fijn dat, uh, dat u toch even aan de telefoon komt. Want ik kan me voorstellen dat, dat, dat u ook geen seconde van Prins had willen missen. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik nog niet zo heel veel secondes van Prince heb gezien. Omdat wij tot nu toe echt vooral bezig zijn geweest met iedereen om alles in goede banen te leiden. Ja. Het is natuurlijk een heel hectische productie, want wij weten ook pas sinds vanmiddag uh, dat dit allemaal door zal gaan. Hoe gaat dit? Uh, hoe, hoe werkt uh, zoiets? Uh, Prince belt op en zegt, hebben jullie nog uh, een zaaltje over? Ja, nou ja, niet zo letterlijk. Het, uh, het was bekend dat hij in Amsterdam zou repeteren. En wij waren eerder uh, gepeild uh, of we beschikbaar zouden zijn voor eventueel een show... Uh, dat zou eerst om maandag gaan. En, nou ja, dat is pas gisteren de stand van zaken. En vandaag kwam ineens uh, een telefoontje. Hij zou vanavond graag een optreden willen doen. En dan denk je drie keer na. En denk je, zouden we dat kunnen realiseren? Krijgen we personeel bij elkaar? Kunnen we die kaarten verkopen? Gaan we dat bolwerken? En, uh, nou ja, dan doen we het maar. Vanmiddag, dus uh, de, de kogel door de kerk. En hoe, hoe gaat het dan? Hoe gaat dat dan verder in zijn werk voor jullie? Um, nou ja, voor ons is het in eerste instantie heel erg een kwestie om genoeg personeel te vinden. Uh, personeel voor de bars, security personeel, garderoben, kaartverkoop, noem maar op. Het moet natuurlijk allemaal bemand worden. Dus die mensen moeten allemaal in een weekend uh, gebeld worden. En vervolgens de kunst om ook het uh, bekend te maken natuurlijk. Nou is dit uh, iets wat zich snel door verspreidt uh, op sociale media. Dus een aantal berichten was daarvoor genoeg. En zorgen dat we die kaarten kunnen gaan verkopen. Dat hebben we vanavond aan de deur hier ter plekke gedaan. Om 11 uur hè, ging, de, de kaartverkoop, uh, ging de kaartverkoop van start. Dat klopt. En uh, hoeveel minuten waren er nodig om ze uitverkocht te krijgen? Nou, toch heel wat. Want uh, je moet bedenken, als je dat alleen aan de deur doet met een aantal kassa's... dan uh, ja, dat gaat niet ontzettend snel. Um, het moest ook allemaal met, met cash. En uh, we hadden wat problemen om, om ook nog mensen te kunnen laten pinnen. Uiteindelijk is het nog wel gelukt. Um, nou, mensen zijn ook wat drukker dan anders. En dat, dat verlangzaamt de hele boel. Dus uiteindelijk hebben we, nou toch uh, een uur ongeveer erover gedaan om iedereen binnen te krijgen. Misschien nog wel iets meer. Uh, en toen hadden we ja, een mannetje of 1400 binnen. 1400 man, die moesten 100 euro per kaartje betalen. Ja, dat klopt. Ja. En de, is de eerste keer van Prins in de Melkweg? Ja, dat is de eerste keer. Er is al heel vaak een gerucht gegaan in het verleden. Hij heeft natuurlijk wel eens Paradiso gedaan. Um, maar de Melkweg uh, stond nog niet op zijn lijstje en uh, nu wel, gelukkig. Ja. En, en uh, hoe gaat het verder met Prince? Uh, heeft u hem nog gezien? Uh, ja, ik heb hem in de gang zien lopen. Ja. <laughs> maar dat is natuurlijk allemaal, ja, het is gewoon een hele grote ster. Dus die, uh, die uh, komt via een achteringang uh, of een zijingang binnen en ja, wordt met veel eikaars behandeld. Dus dat is niet dat hij even uh, het kantoor binnenkomt lopen en zegt, hé uh, hey, jongens, gezellig. Nee. Dat is natuurlijk, ja, dat is een grote meneer, zeg maar. En gaat er, gaan daar nog allemaal wensen omheen, dat, hij, dat er nog allemaal dingen in touw moeten worden uh, gezet uh, voordat hij uh, komt? Nou, dat valt er nog wel weer mee. Kijk, er zijn natuurlijk wel uh, wat, wat wensen en eisen, dat is logisch. Dat hebben we elke dag mee te maken, dat zijn we gewend. Uh, maar hij speelt vanavond bijvoorbeeld over gewoon ingehuurde apparatuur. Uh, simpelweg omdat er geen tijd was om zijn eigen apparatuur in heen te krijgen. Uh, hebben wij gewoon wel apparatuur ingehuurd. En dat vindt hij dan kennelijk toch gewoon uh, geen probleem. Ja. Dus uh, hij is... Uh, ja, kijk, als je dit soort shows wil doen en dat op een heel laat uh, moment wil beslissen... dan moet je ook wel een beetje flexibel zijn, anders lukt het allemaal niet. Ja. Dus uh, nee, dat uh, is eigenlijk goed uh, Hij is nog steeds bezig. Hoe laat is hij nou uiteindelijk begonnen? Ja, moet ik even rekenen, want het is hier echt een soort van uh, <laughs> wervelwind geweest... van het moment dat we dit is. Even kijken, we zijn gaan verkopen rond 11. Toen, um, even kijken. Geloof ik geloof kwart voor 1 of 1 uur dat de band is begonnen. En ja. toen duurde het nog ongeveer een drie kwartier een uur voordat uh, meneer His Royal Badness zelf ook ten verscheen. Dus ik denk dat hij nu een uurtje bezig is ongeveer. Ja, en hoe lang gaat het door? Ja, dat, dat weet niemand. Hij riep toen hij het podium opkwam dat hij tot half 7 ging spelen. Tot half 7? Ik hoop eigenlijk een beetje dat hij dat niet meende, want dan <laughs> zijn we hier nog een tijdje. Ja, nou ja, goed, mensen krijgen dan wel waar voor hun geld natuurlijk. Ja, nee, het is, het is veel geld, 100 euro, dat beseffen we ons ook. Uh, ik bedoel, dat denken wij ook natuurlijk niet. Ja. Um, maar, maar goed, het is ook wel echt iets heel unieks. Uh, Prince in zo'n kleine zaal, zo'n grote ster. En, en hij geeft altijd goede concerten en die duren altijd uren. Dus, ja. ja. Uh, dit is een opmaak naar het concert in Ahoy, hè, komende week? Ja, het is een opmaak naar het concert naar Ahoy. En... Um... Hij zou aanvankelijk, uh, ja, misschien nog ergens anders een show spelen. En, uh, ja, wij zouden eigenlijk hadden wij verwacht dat als hij hier kwam dat het dan maandag zou zijn, en niet zondag. Ja, dit is, dus. het is, het is, het is, het is helaas te goed geïsoleerd bij jullie. Ja, anders hadden we nog een paar. Kunnen we niet, kan er niet een deur open dat we nog een paar klanken op de achtergrond horen van Prins. Nee, ik zit echt helemaal in een ander deel van het <laughs> gebouw nu. Dus ik moet heel veel deuren dan open gaan zetten. Dus, uh, ja, Mogen we straks nog even bellen dat je met een mobiel ergens loopt. Um, ja, dat wordt lastig, want ik heb echt heel slecht bereik bij ons. in Ja, dat ja. Stuk, maar dat, uh, en ik denk ook niet dat hij dat, op de, op de, dat, nee. hij dat waardeert, want nee. hij heeft ook nog geroepen dat iedereen die foto's maakt, uh, dat hij die mensen gaat onthouden. Dat vind hij helemaal niet leuk. Nee, dat ook dat, geen foto's van Prins maken? Nou, hij wil helemaal geen pers, geen media, geen, uh, geen fotografen, geen cameraploeg, helemaal niks. Hij zegt, ik doe het echt voor mijn fans. Ja. En het is alleen voor mijn fans. En, en uh, heeft hij nog bijzondere nummers gespeeld? Uh, valt daar iets over te zeggen, over de playlist? Nou, wat wel te zeggen valt, is dat hij bij dit soort aftershows of nightshows altijd een uh, hele lange set speelt. En altijd de rustige tijd neemt om veel koffers te doen. Dus ik hoorde net bijvoorbeeld al een Bob Marley nummer langskomen. En zo nog wat koffers. En ik denk dat hij in, de, in het deel van de set er nog gaat komen. Wat meer toe gaat komen aan zijn, uh, zijn echte hits. Ja. Dus um, ja, ik denk dat ik zo nog wel even in de zaal wil staan. Ja, Jan Heemsbergen van de Melkweg, heel erg bedankt dat we u even mochten bellen. Uh, en daar uh, nou, nog heel veel plezier. Ik zou zeggen, drie uur, dat is nog de komende drieënhalf uur uh, Prince in de, in de Melkweg. Nou, wie weet? Oké, okay, heel erg bedankt. Ja, Oké, okay, graag gedaan. Veel plezier. Tot ziens. I'm Barry Barrett van uh, Prince. Hij treedt nu op dit moment op in de melkweg uh, in uh, Amsterdam. Verrassingsconcert. Mensen horen dat uh, in de loop van uh, de avond uh, om 11 uur... Uh, stond er een hele lange rij voor de melkweg. 100 euro moesten de mensen betalen. En zo'n 1400 man uh, zijn nu binnen en genieten van het uh, concert uh, van Prince. Juist ja, sprake we eens met Jan Heemsbergen van de Melkweg. Die vertelde even over alle logistieken die daarbij komt kijken. Over al het gedoe, alle kaartjes die dan gauw nog in de verkoop moeten. Maar het is gelukt. Alle fans zijn binnen. Het concert is aan de gang. En als het aan Prins ligt, gaat het door tot half zeven vanochtend. Nog maar net begonnen Of ik droom je in mijn bed Ik zie de schaduw van jou vormen op de muur Ik weet wel Dat het is verzonnen Maar het lijkt zo levensecht Door de vlammen van Een niet te doven vuur Wat ik ook doe Ik hou je Bij me En dat gaat nooit voorbij Want er vliegt Say yeah. In jouw handen, ook al lig ik hier alleen, ik vlieg langzaam naar van de Boom en Leonie Meijer, los van de grond. Het is bijna drie uur zometeen het nieuws van drie uur. En na drie uur zie ik u, of hoor ik u graag terug voor het vervolg van Karo's.